4 Uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In België is het lichaam van een vermiste baby gevonden in een vuilniswagen. Het drie maanden oude meisje was enkele uren daarvoor door haar moeder als vermist opgegeven. De vrouw van 29 uit een dorpje bij Antwerpen zei tegen de politie dat de baby zomaar uit haar wiegje was verdwenen. Een zoekactie in de buurt leverde niets op. Waarna de politie besloot te gaan zoeken in het zojuist opgehaalde huisvuil. Het lichaam van het meisje werd gevonden in een zak in de vuilniswagen. Hoe de baby is gestorven is nog niet bekend. De moeder van het kind is aangehouden, net als de oma die in hetzelfde huis woont. André Kuipers en zijn collega's in het ruimtestation ISS moeten schuilen voor ruimteafval. Een oude Russische raket blijkt in dezelfde baan als het ISS te vliegen... en passeert het ruimtestation op zo'n 23 kilometer afstand. Volgens de NASA is er geen direct gevaar... Maar toch moeten de astronauten in een ontsnappingsmodule wachten tot het ruimtepuin is langsgevlogen. Het is pas de derde keer in twaalf jaar tijd dat zich zo'n situatie voordoet. Mocht het toch misdreigen te gaan, dan kunnen de astronauten met de ontsnappingsmodule terugkeren naar de aarde. Hoe groot het stuk ruimtepuin is, is onduidelijk. Paus Benedictus is begonnen aan een driedaags bezoek aan Mexico. Hij landde op de luchthaven van de stad Leon, waar hij werd verwelkomd door president Calderon. In de stad wordt feest gevierd alsof het carnaval is. Bij de openluchtmis die de paus zondag zal leiden, worden ongeveer een half miljoen mensen verwacht. Waarschijnlijk zal hij tijdens die mis het drugsgeweld veroordelen. De paus gaat niet naar mexico stad. De Mexicaanse hoofdstad ligt op 2300 meter hoogte. En dat is voor de 84-jarige paus niet verantwoord.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 Naar verwachting is de weg rond een uur of vijf weer vrij. Verkeer van Den Haag richting Utrecht wordt bij het Prins Klausplein omgeleid en uh, wordt dan geleid via de A4 en de N11. Dat is via Leiden en Alphen aan de Rijn. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Alpha, Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur van nachtvluchten van zaterdag 24 maart 2012. In dit uur kunt u luisteren naar Patty Bart in een bijdrage van de VPRO. Ze werd in 1996 gastvrij ontvangen door de onaanvolgbare nachtzusters alias Kaat en Anna Schalkens. Die maakte van 1995 tot 2000 Radio 1 onveilig... in de nachtelijke uh, uren tussen 12 en 1 om precies te zijn op de vrijdagavond. Live vanuit studio Amstel in Amsterdam... verwelkomden zij iedere vrijdagnacht een gast van allure. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Sidney Sitters. Schrijver Tom Seidsma schreef de tekst van een hoorspel... en Jet van Bokstel en Otto Lien Boeschoten... tekenden voor de kolderieke presentatie. Voormalig Lufzangeres Patty Brard viert morgen haar 57e verjaardag. De nachtzussen zitten als van weer fix te bakkeleien. Anna heeft haar zus Kaat zojuist een heel slecht riekende adem verweten... en daar blijft het niet bij. Is het weer zover? Ik heb inderdaad een nare smaak in mijn mond. Is het zo? Nou, zo... Oei! Ik krijg geen prettige smaak in mijn mond. Dat klopt Nee, dan. niet... U hebt toch hetzelfde gehad als ik vanavond? Maar trouwens, u oh, kunt wel zo zitten ruiken... maar als ik u de laatste tijd ruik, sinds uw laatste periode... nou, dat is toch al heel lang geleden, ruikt u ook niet fijn. Het is niet Echt? erg, maar het is niet Ni fijn. Nee? Het is niet erg, het is niet... Wat? Gaat ze een beetje om de tafel zitten ruiken onder de rok? Wat, zuster, doet nou toch niet? Maar het klopt toch wel, wat ik zei, het is niet fijn, hè? Nou, nou, ik zo even onder de tafel schouw. Wat ligt daar onder de tafel? U hebt altijd gehoopt dat dat nog bij zou trekken, hè, met die benen. Ja, ho hoezo? Ja, het wordt niet veel, bedoelt u. Het wordt alleen maar erger. Slecht die aderen liggen er nu wel heel dik bovenop, hè. Wel, precies. Alsof u de fantasiepentiaan heeft terwijl u gewoon bloot Hier aan tafel zit. Kijk dan even. even, is die... Ja, op... moet dat... ik ga je niet weglaten. Moet dat nou ook nog hier onder mijn neus? Dat vind ik een naargezicht. Naargezicht, naargezicht? Ja, u hebt sowieso een naargezicht. Nou ja, maar ik kan, ik kan aardappels schillen met een dun schiller. Dat kan ik wel dan weer toevallig. Maar dat vind ik van die moderne fratsen. Wat u bijvoorbeeld niet kan en wat te heel nuttig is, is fietsen met een rok aan. U komt niet eens op de fiets met een rok aan. Ja, maar ik kan daarentegen wel prachtig kruistekens en haken en handwerkjes en zo. Dat, dat is dan mijn sterke punt. Ik kan haken. Ik kan heel mooi haken. Wat? Wat doelt u nu op? Wat denkt u dat ik op doe? In de voorkamer. Precies, die mooie gordijntjes, die vallen. Wat bedoelt u als valletjes, die gore, zure lappen, die daar over de grond hangen te dweilen. Oh, zuster, dat eczeem bij uw neus, dat is nu bijna weg, hè, daar zo naast. Dat trekt, nee dat, nee, dat trekt mooi weg, dat zie je bijna niet meer. Dat was veel erger, dat was opgezwollen. Vorige week nog. Ja, het wordt beter, het wordt hè? Het veel beter. Het is echt ja. veel, veel, veel beter. Ja, dat trekt gelukkig weg. Goed. Dat is anders dan met dat staatbotje van u, hè? Ja, dat, dat ziet blijft. toch niemand, dat ziet toch niemand. Het heeft nog nooit dat iemand hier gezien. Nu, zit, maar op zondag, met de zondagse rok die zo mooi slank aftrekt. Ja. Oef, alsof er een tent is opgezet. Ja, nee, nee, nee, dan kun je hem lachen, maar dat is niet leuk. Dat heb een soort staartvormig, ja het is maar een klein stukje maar dit is inderdaad het druk. Het is een paar wervel. Maar goed, ik kan in ieder geval een jurk met een decolleté dragen en dat kan u niet met die rare gele vale borsten van u. Nou dat decolleté moet anders niet te diep zijn anders komt al dat haar er boven naar. Ja. Ja. Dat hoeft u toch niet te zeggen? Ja, u bent nogal raar geschapen, hoor. Raar geschapen? Ja, ja heel raar, raar geschapen. U bent, u, bent, u bent gewoon niet geschapen. Als, u, als ik bij u de kop eraf zou halen, zou ik niet weten... ...en niemand hier wat voor- of dat de achterkant is. Oh. Oh, wat? Wat nu? Oh. Wat krijgen we nu erbovenop? En weet u nog, zuster, weet u nog dat u verleden jaar bij dokter Verbaars was? <lacht> en dat u toen vroeg, dokter, dokter, geeft u mij zo'n donorcodiceel? Zag dat ook invullen? <lacht> en wat hij toen zei? Wat zei hij toen? Nou, weet ik niet meer. Wat zei hij? Ik, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, zeg ik toch. Nee, zei niks. Hij Ze zei, dokter, verbaast hij. Laat maar. Dat hoeft niet. En waarom zei dokter, verbaast dat? Omdat ik zo vaak neusverkouden ben, dus dat dat een medicinale oorzaak. Nee, wel omdat dat... u zelfs te slecht bent voor het mes van de studenten. Die mogen zelfs hun lust in die pot vieren. Weet u wat pas erg is bij u, dat u zo'n nare geest hebt... dat het een en al roddelen achterklappen, is... en mij een beetje alles naar boven zit te halen van het kodi-zieletje... tot, tot weet ik veel wat, tot weet ik veel wat. Dat is pas naar, u bent gewoon naar van geest. U hebt een zwart karakter, een rot karakter. Wat? Een rot karakter, ik zeg het toch? <lacht> Je mag alles van mij zeggen, maar niet dat ik een slecht karakter heb. Noem dat, mij is niet wat... dat is niet waar, dat Noem... is niet waar, dat is niet waar, dat, mij... dat, is, dat is niet waar. Noem mij één reden waarom u geen slecht karakter hebt. Ik wacht. al. Nou, nou. um, ik wacht. Toen u op uw leesbril was gaan zitten onlangs, toen hebt u die van mij even mogen gebruiken. Daar heb ik helemaal niks van gezegd. Dus. Hey, dat is waar, dat was ik vergeten. Ja. ja. Ah nee, dat was, dat was aardig. Ja, dat, dat toont toch karakter? Ja, dat, dat, dat was aardig. Toont toch ja een het... goede inborst? Laatst op Koninginnendag was er een goochelaar bij ons in het dorpen dorp... van de Oranje Vereniging ja. in een tent. En die had opeens een, uh, hoe heet je, een vrijwilliger nodig. Ja, toen heb ik mijn zuster aangegeven. Ja, was het leuk. Als weesmeisje. Om door te zagen. Ja, ik wist toen niet dat dat een truc was. Nee, maar dat is toch leuk dat u dat soort dingen oh. voor mij dan oh. verzint. Ja. Ja, wat, wat ik dan bijvoorbeeld bij u heel hoogstaand vind, toen u bij vader in de tijd, u had dat grind in zijn schoenen gedaan. Oh ja, ja, ja. Dus vader toen een week of zes meer blijven doorlopen ja. en de kapotte ja, voeten, helemaal kapotte ja, voeten, op bloedend en toe, komt hij bij u. een woord. Woord. En dat u dan wie heeft dat, wie dat ik niet in mijn vingers krijg. En dat u toen zei... Wij allebei, vader, ja, dat u de schuld gedaan. op ons beiden ja, nam. Ja, ja, terwijl u het gewoon gedaan had, dat ja. vond dan toch mooi. Ja. Nee, precies. Dat we dat... Weet je wat ik zo leuk vind als ik u in het gezicht kijk, in het ja. gelaat aan schouw? Ja. Huh? Dat u trekjes hebt van mij. Het, hetzelfde ja, karakter. We dat hebben we eigenlijk hetzelfde karakter. Dat hoogstaande, dat... Ja. ja. ja. dan moeten wij het ook voornamelijk wij van hebben. het he? ook wel van ons karakter hebben, <laughs> Het is niet zo dat wij erg veel anderen... Gaves talenten bezitten. Nee. Nou, nou vind ik dat ook makkelijk. Wat is makkelijk? Nou, neem bijvoorbeeld Geurtje uit het dorp. Die kan goed jurken naaien. Ja, precies. Dus die wordt naaister. Dat is lekker makkelijk. Ja, makkelijk. Ja. Neem nou zo'n Sidney Twitters. Ja, ja op de pianist trouwens. Even een applausje, want we gaan toch van hem horen. Ja, die, die beste man, die beste man, die kan heel goed piano spelen. Dus die wordt pianist. Ja, lekker makkelijk. makkelijk. Dat is toch makkelijk? Ja, Terwijl een goed karakter, daar heb je voor het leven wat aan. Precies. Jij ja, taart de band. Ja, hij speelt zo'n beetje, ze, zo makkelijk. Oeh, luister. Als je lang bent en slank, je zit goed in je vel. En je tovert een stralende laag in één tel. En dan geld gaan verdienen als fotomodel. Dat was makkelijk. Hé, hey, wat makkelijk. Toch toch makkelijk, beste mensen. Ja, als je zo'n talent hebt, je ja, al ja, wat makkelijk. En met je klinkende stem heb je heel veel succes. Of je pop zingt of opera, hard rock of jij. Nou, dan ben je. Als je toevallig zoals wij gekregen bent Nee, het is duidelijk. U moet het toch meer van het karakter hebben. Precies. Ja. <coughs> <coughs> Kop is eraf en ja. nu zit te hoesten als een oude bootwerkerszuster. Het is toch mooi weer. Hoe kan u nou aan het koudje komen? Dat kan. Ik heb op de tocht gestaan gisteravond. Ja, op het hoekje zeker. Ja, ik was even op gaan het hoekje stappen. Gestaan. Goed. We gaan stappen. We gaan dus even naar onze Nora, toch? Ja. Nora, Kimpje, waar ben je? Ja, je? Je mag weer naar buiten. Ja, leuk, hè? Ja, ja het is lekker weer, hè? Ja, ik verheug me erop. Alle terrasjes, te hebben vol en zo. Ja, Heerlijk. het is goed, het is werk, hoor. Ja, dat is ja, nee, ik wel. Precies. Ja. Het is niet zitten en ook een biertje nee. bestellen, beginnen. Nee. Nee. nee, Het is toch weer 25 gulden verdienen, dus wat dat betreft werken zul je. <laughs> ja. Ja. Dan moet ik even met de producenten gaan praten. Mijn zuster formuleert de vraag. Voor de, de mensen buiten. De vraag van, van vanavond is... Met wie, met welke persoonlijkheid... Zou u eens een avondje willen gaan stappen? En eventueel daarna Komtje nog koffie, het een en ander. En dan graag wel een bekende persoonlijkheid doel, ja, als allemaal mensen kent. zeggen: ja, mijn buurvrouw of mijn vriend, die kennen die wij niet, kennen daar wij hebben niks aan. Die kennen wij dan niet, hebben niks aan. Zou u zelf met iemand een avondje willen stappen? Een avondje. Uh, ja en eventueel een, een brandje nuttige stappen ja. een bekend iemand ja, ja die we allemaal kennen uh, ja Jack Nicholson Jack Nicholson ja. die kale nee die is, is die, die kaal? kaal is die kaal Nee, mijn zuster is ook oh, iemand anders. Nee, die dus in, nee, in, in de hoedanigheid van toen hij speelde in de film The Shining. En zeker als hij dan een beetje naar kijkt. Dat hij met die grote oh, ax daar. daar oh, is ja. ze gek op. Ik zou ja. zeggen, vraag het de man of de vrouw buiten en breek in wanneer ja, er iets ja. te En Misschien valt. ziet u wel iemand met zo'n blik in de ogen daarbuiten. Nora, Kunt u gezien, ja, maar dan kom nee, ik niet nee. met Succes. Terug vanavond. <laughs> Tot zo. Tot zootjes. Wacht even. Ja. Dat is een, een variant, Sidney. Ja, Sidney doet wel eens een variant. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Ze is wel, ze is wel weg, ze, ze heeft wel het weg. wel begrepen. Ja, hoor, ze heeft het begrepen. Ja, niet, trouwens, met wie zou u een. In... Ja, met wie zou Sidney. Uh... Moet het bekend iemand zijn? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Anders hebben we er niks aan. Eh. Uh, Schubert. Dat maar, zou ik wel willen. Die, die is toch. Ja, dom. ja, maar. Goed, Schubert. Nou. Um, Sidney, de vogel, kom je ook niet verder. Nee, doe maar. Dat kan niet. Die is dood. Dat is een componist. Dat weet jij niet. <lacht> dat kan helemaal niet. Dat is een grapje van Sidney. Al anders met u beiden wel een keer. Kijk, dat is... Of was dat een grapje, Sidney? Nee, nee. Kijk mij eens ja. aan, Sidney, Sidney Jullie zijn toch ook bekend? Toen nou, zuster. We gaan verder met de gast. Ja. Die zit ook te popelen. Ja, goed. Um, nou, ik krijg u na de uitzending nog wel even, Sydney. Euh, de gast. de, de van de ja. gast. We hebben een in intro geschreven op rijm, zoals gebruikelijk. Begint u? Ja, gebruik. ik begin. Ja, ik begin. Ja. Ja. Aanstekelijk, hè? Ja. <tieNeoven> en onze gasten van vanavond, dat is me er toch eentje. Regelmatig lichte men haar met... Nee, ha. regelmatig lichte men haar het mooie beentje. Men versnoepte haar de oortjes, draaide haar het pootje uit. Men nam haar bij het neusje, ze werd tot op het bot uitgebuit. Men gaf haar vaak een knietje, twee handjes op één buik. Men werkte met haar elleboogjes en maakte van haar druk gebruik. Men haalde een wit voetje en kletste daarna achter haar rug zo. Men keek haar naar de ogen, maar steeds kwam zij terug. Want zij bleef niet zwijgen, integendeel, oh god, oh nee. Zo, zo, zo konden we alles volgen in Robbelblad en op tv. Gelouterd door het leven, door vreugde en door smart. Dames en heren, hier is ze, ons, ons aller Betty, Betty. Pro! Welkom, Welkom, beste Pettie. Welkom. Ja. Dankjewel. Gezellig, gezellig. So. Kind, je weet niet half hoe leuk wij het vinden dat jij bij ons in ons midden bent. Dankjewel. Echt, <laughs> hè zuster? Ja, dus We verheugt ons er al zo lang op. Smart, hebt u dat vaak dat uw naam dan daarop rijmt... en dat mensen niet op wat anders komen? Ik kwam niks op niks aan. Smart, Nee, ja. nou, Ik wist in ieder geval wanneer ik op moest komen. Oh, dat oh, dat ja. scheelde. Dus ik dat denk als het rijmt, het dan ben ik aan de beurs. Ja. Ja. Want wat we wou vragen, dat vragen we altijd begin. Wil je nog wat drinken? Cola, ja. Een colaatje. Ik colaatje. Ik Mag hoor. Mag best. Nee, bent? dankjewel. Ja? We hadden een keer, wie hadden we ook geweest? zo'n tekenares die nam meteen jonge neven. Dus oh, we kijken echt nergens van nee, op, nee, Lijf, dat dat vinden wij gewoon... Maar het Waarom blijft we het cola. Mee? Robin? Ja, Okidoki. Okidoki, dan ja, komt het voor... Robin is een gekkaard, hoor. <laughs> ja. Goed, trek je niks vandaan. Beste Patty, we gaan beginnen met de diepte -interview. Ja, en wij hadden vandaag een zeer bijzondere vorm in gedachten... voor dit diepte-interview. Namelijk um, om uw, uw verleden door te spitten... aan de hand van een, een denkbeeldig fotoalbum... Kijk, we hebben dat fotoalbum niet. Het zal er ongetwijfeld zijn, maar wij bladeren daar zo... Pagina gewijzer door. Pagina de doorheen. Ja, is daar dat Daar is goed? de cola. Dat is wel. de cola. Is dat goed? Dankjewel. Is dat goed dat ja, we daar ja. de foto van? Ja, ja, Dan gaan we beginnen. Ja, goed. Dus de eerste foto, kijk, ik doe nu alsof ik een denkbeeldig boek opensla. De eerste foto... Het wiegje. Ja, het wiegje. Daarin ligt, ligt, ligt die kleine Petty, wat een schatje. Oh, kijk de, de bruine, bruine oogjes oogtje op dat donzige dekentje. Maar Petty, wat hangt daarover het wiegje? Is dat uw moeder? Ik heb nooit in een wiegje gelegen. Oh, <lacht> gelukkig. Ach, verkeerde dat, foto, wel, een kind al Mijn mama was negen maanden zwanger. En toen struikelde ze op straat over uh, weet ik veel een of ander. Uh, ja, ik weet niet. Waarover weet ik niet. Het ja. Viel vervolgens in een goot. En daar begonnen de weeën. Oh. Dus ik ben in de goot geboren. U bent in de goot geboren? Het kan niet. Dat is toch niet te geloven? Zal dat waarschijnlijk ook eindigen? Nee toch? Nee. Maar waar, waar, Het was dus geen wiekje, maar waar, waar was die goot? Waar was die? In Sorong. Waar mag dat liggen? Dat ligt in Irian Jaya. Irian Jaya? <laughs> ja. Ja. <laughs> Jij kan er ook niks aan noemen. En waar ligt Irian Jaya? Dat was voormalig nieuw Guinea. Oh nieuw -Guinea. ja, dat zegt me wel wat. Dat is Indonesië. Dat, ja, nu wel. Ja. Daarom heet het ook Irian Jaya. Ja, Irian Jaya. Ja. <laughs> en, en, en daar bent u geboren. Maar, ja. eh, maar toen was er geen wiegje. Was het wegens gebrek aan een wiegje... werd u in een kistje gelegd of in een doosje of... Hoe bewaarde uw moeder u? Nee. Ik wist dat ik er niet aan beginnen moest. Nee, maar nou ja, het was dus Irian Jaya. Hoe, hoe ging dat in Indonesië toe met de kleine baby's? Worden die ingebakerd? Of ja, nou nee, die krijgen gewoon een, een fles met warm water als, uh, uh, in een couveuse... Oh, in, een ja, in ja, eh. de confusie. Dat was ik. Nooit volwaardig, maar toch begrepen. Denk ik. Vandaar ja. dat ik ook hier zit. Denk en ik. hoe lang hebt u op Iriam Jaya gewoond? Tot mijn elfde jaar. Tot uw elfde? Ja. Oh, goed. Goed. Nou, dan kijken we even naar de volgende de foto. In het denkbeeld. In het denkbeeld. Ik onthoud dat. Het is niet waar, Stel stellen ons dat voor. Ja. Ach, dat is een foto van het gezin. Hoe zag het gezin eruit. Beschrijf eruit eens. Uh, het gezin Bart zag eruit zoals het er nu nog steeds uitziet. Met een ja. vader en een moeder waar ik heel trots op ben. Ja. Die al heel burgerlijk, maar oh wat fijn, bijna vijftig jaar met elkaar getrouwd zijn. Doe maar. Nog steeds ruzie maken als mama een keer te vaak met de burgemeester danst op een feestje. Is het zo? Ja. <laughs> dus ze zijn nog steeds gek op elkaar. Ja, ja gek hè. Nee, en, dat vind ik fijn. Ja, ik Je hoort het niet vaak namelijk, hè? Nee, maar dat even terzijde. En wie bestonden er nog meer uit die foto? Uh, een ouder Vader, broer, moeder, oudere broer. Een oudere zuster. Het zwarte schaap Bart, Betty. En dan uh, de kleine broertje Robert. En hoe heet de oudste twee? Dennis en Debbie. Wat een moderne namen voor die tijd, hè? Voor de uh, vijftige jaren. Ja, maar toch? dat komt gewoon omdat mijn mama... Ja. Ja, druk rustig sigaret. Die zat op een eilandje, Nieuw-Guinea destijds. Ja. En uh, die had vier plaatjes en drie films. Mijn uh, oudste zuster werd genoemd naar Deborah Kerr. Oh ja, dat was toen een uh, tijd filmster, weinster, ja, precies. Maar ja. nou, die werd al gauw genoemd Deborah. Dus die werd Debbie. Ja. Mijn moeder had drie plaatjes, Dean Martin. Uh, On a day like today love letters in the sand Oh, oh yes the Ik <totstut> <totstut> Ik zie het sfeertje ik opeens komt dat Indonesische sfeertje want het is dus voor hetzelfde geld die, die Maarten kunnen Nee <totstut> <totstut> Nee uh, zuster. want zij is, was een, een meisje Ja Dien Brett kon niet Nee nee, nee. nee. nee. dan zou Dien zo naar Holland van de D I I dee, I D I I i ja, ja, precies. Nee, dus, en Dennis, waar was Dennis van? En Dennis weet ik niet meer, maar ik weet wel dat Patty kwam van Petula Clark. Petula Clark? Ja. Dat was een zangeres. Wat een schaam... En u bent ook een zangeres. Ja. Dat is dus toevallig, want ja. dat konden ze nog niet weten. Dat konden ze nee. nog niet weten. Nee, nee, want Petula. Petula? Petula. Ja, maar hoe durf je te vertellen? Niet? En daarom heeft van, mijn mama heeft daar Patty van gemaakt. Dat klonk wat frisser, wat meisje zegt. Patty klinkt gezellig. Ja. Ja. En ik maar, heb van de een aangemaakt. Oh, ja. de Patty. Maar niemand zegt Patty. Hè? Nee, alleen in België. In België zegt ja. Patty? Papa. Dat vind ik niet mooi. Maar niet nog even terug bij deze foto, deze denkbeeldige denk denk foto. Ja, denkbeeld. Ja, foto yes. van het gezin. Wat zie ik daar op de achtergrond? Is dat een harmonium? Of is dat... Een piano? Of een gitaar? Of een ankloen? Wat is dat voor een instrument? Of dat... is het gewoon de tafel? Nou, op de achtergrond denk je... Denk ik, als je mijn familie ziet, een ja. harmonium. Toch een harmonium. Heb je het goed gezien, ja. En die kregen gewoon een kindje en dat was een elektrische gitaar. Oh, dus de werd gemuziceerd in Huizebraard. Ja, op een andere manier, maar... Wat voor manier dan? Ja, dat was het bonje, heerlijk. <laughs> er werd veel ruzie gemaakt in Huizebraard. Ja. Rondom het harmonium geschaard. Nou, mijn vader en moeder zijn uh, van het soort die alles altijd heel erg lief... en heel erg leuk bij elkaar hebben geprobeerd en hebben weten te houden. Ja. En uh, ja, die hebben een aantal kinderen getroffen die het natuurlijk toch wel een beetje... Uh... Ja, de regelmaat eruit hebben geprobeerd dus dat te dat was zwaar voor de ouders. Rouwdouwertjes. Ja. Ja, precies? Ja. Maar dat is in, in Irian ja heel gevaarlijk, want daar heb je ook tijgers. Dus als je daar als roudouwertje het bos in gaat, dat is niet zoals bij ons. Dan kan je lelijk je, je een tegen, dan heb je het gehad. Maar... Hebt u wel eens een tijger gezien? Nee. <laughs> <laughs> Hoe heet zo'n ding in het Indonesisch ook weer? Hebben wij vroeger op school geleerd. Sarina, ja, kind jammer. uit de desk. Dat uh, uh, um, zuster, denkt u daar even over na, want ik hoor dat Nora heeft buiten iemand, dan kunt u daar even rustig over gaan dus. Nora? Nora, hebt u al ja, een stappers Zij... gevonden? Hallo, ja, meer. kunnen ja? jullie mij horen? Ja, ja, luid en duidelijk. Nou, het is hartstikke leuk, er zijn hier een Preken. heleboel Maastrichtenaren en die hebben Amsterdam als uh, de grote stapstad uh, bestempeld. Uh, met ja. wie zou jij nou eens schat... graag willen uitgaan? Een bekend iemand, lekker willen stappen. Nou, ik zou graag een keertje. Het klinkt heel lullig, ik ben een fan zelf. Maar ik zou graag een keertje met René Vroger willen uitgaan. <laughs> Waarom? Nou, ik ben net in Bollejan geweest. Ik zag daar alle, allerlei foto's van René Vroger hangen. En dat was echt super mooi. Ik zag zijn moeder bij de wc zitten, vergulders. Nou, ik heb de. Drie gulden gegeven, alleen voor één keer te gaan plassen. Ja, dat was schaam. geweldig. Echt waar. Het, het is gewoon een geweldig gegeven. Drie gulden okay, dus voor één keer? En uh, wie oh. zou jij heel graag willen gaan stappen? René Vrogen, wacht. Ja, ik klinkt misschien een beetje afgezaagd. We wonen het elke dag, maar ik zou het liefst een keertje met Tatjana. Dat klinkt echt heel erg afgezaagd. Ja, precies. Ja. En, uh, ja. Erop. Petty maakt <laughs> oh, het oh, gebaar pardon. even, maar dus, ja, ik maar weet wel waarom. We ja. Ja. Wie? Tatjana. Wie is Tatjana? Met die, die grote! Van Flodder. En, Hoe ziet ze eruit? Met die twee grote! Nou, ze is in ieder geval dat kleiner als mij. Ja, jongens! Uh, ik ben 1,90 meter, <laughs> dat is ze van zo langs als een leven niet. Ik denk 1,60 groot. Nou ja, de Flodder-serie wil ik liever en de niet van En Die omvang aangeven, is ook 1,60 meter. zou ik het vaker gezien hebben Dok. series of uh, optredens en noem maar op. Ik vind dat gewoon een heel leuke meid. Dat is lijkt me heerlijk spontaan om een keertje lekker in Maastricht, dat uiteraard. Oh, ze Geen moet wel daarheen Maastricht. komen. Ja, makkelijk, ja, Lekker, makkelijk. Goed en, zeg. Ja, met wie zou jij heel graag willen stappen? Ja, het, het, het, het, misschien niet helemaal uh, traditioneel. Uh, die van B-Watch, uh, Pamela Anderson. Yeah. Oh, dat is ook uh, dezelfde mate, hè? 160, 160 bij 160. 160. Die, uh, precies! En die heeft haar bos ook uitgegroot. En, ja dat lijkt me wel interessant voor interessant. een het van dichterbij te bekijken de maten zijn ook interessant ja, ja daarom ja en ze zijn gewoon eens bij de man uh, houdt het uh, lid van, uh, uh. van de man niet uh, uh. ja het ja, is goed het is goed goed het lid van okay. de man wat krijgen en... we nou voor ik ga nee. maar verder. Ja? Ja, ja? Er was net nog iemand... Uh, die is die weggevlucht. wilde heel graag met Beatrix uitgaan. En dan niet incognito. O, dus, maar nu is dus, die gevlucht. Hij zal het waarschijnlijk niet durven zeggen... want misschien lag zijn vrouw te luisteren naar de radio. Ja, ja. ja nou, komt? ik vind dit goede klanten, uh, Nora. Het is heel gezellig hier op Rembrandtij. Ja. Zullen wij weer even doorgaan met Patty? Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Tot ja. zo. Beste luisteraars, u bent nog steeds live verbonden... met Studio Amstel... Alhoewel wij live interviewen... mevrouw Patty Petty Braat. Braat, Patty Braat. Onze en wij door ik, ik ben nieuwsgierig, Patty met wie zou u... oh ja, zou u willen stappen? En moeten we hem wel kennen. Ik zou... Nu? Ja, nu. De vijf... Morgen mag ook. Maakt niet uit. Dat maakt mij ook inderdaad niet uit. Mij ook niet uit. Brad Pitt. Brad Pitt! Brad Pitt! Uh. Brad Pitt! Vanwege ja. zijn maten ook, of... Nee, dat is een hele 160. knappe jongen. <laughs> dat is een hele knappe jongen. Oh, dat is een knappe Van jongen. Van de film. Dat is iets anders. ja. ja. Goed, nou, mogen we dat? Ja, even? Ja, graag. Uh, nee. Wie had de foto van het gezin? Dan mag u de volgende weer. Um, een ja. foto van de school, de kleuterschool. Ach, kijk er daar nou toch zitten met die zwarte haatjes en dat gezellige gezichtje. Beide u... potjes verf in de poppenhoek. Of zie ik dat verkeerd? Of zien we dat... Hebt u op de kleuterschool gezeten? Dat nog wel, Hebt ja. u kleuteronderwijs genoten? Dat nog net wel, ja. In, in Irian Jaya? Ja, dat, ook dat hadden we er. De... Echt waar? Ja. Woonde u daar in de, tussen de Indonesische mensen, tussen de Nederlandse mensen? Hoe zat dat eigenlijk daar in Indonesië? Uh, tussen de Nederlandse mensen. Nederlandse mensen. Ja. <tie> en en dat, dat schooltje, dat kleuterschooltje wat u bezocht. Wat, wat voor onderwijs genoot u daar? Werd daar ja, wat werd daar gedaan? Werd er een bootje gevouwen net als hier? Of gaat het heel anders? Een muizentrapje? <tie> of Matjes Matjesvlecht. Dat is hetzelfde. Ja, dan is het gewoon hetzelfde als hier. Toch? Ja precies. Dat is goed. En daarna bent u ook naar de lagere school gegaan. Dat ook nog net. Ook leuk... net maar. <laughs> Was u met de hakken over de sloot van de kleuterschool af? Altijd. U moet daar geen ding in de mond gaan leggen. Ik wou net vragen, hebt u nog een leuke herinnering aan de lagere school? Oh sorry. School? Je hebt Alsof dat niks in de mond leggen is. Nou stil nou, ze gaat net wat zeggen. sorry. Hakken over de sloot is dus het verhaal van mijn leven, denk ik wel, toch? Oh ja, lekker eens uit. Precies zoals ik het zeg. Altijd net. Nou, en net even. Maar net wel of net niet? Net wel. Net wel. <laughs> ja, ik hou van net wel. net wel. Niet heel makkelijk, dus niet ruim over die sloot, maar net. Net. Dat iedereen in spanning kijkt van... Dan gaat Betty weer over die slootse toch? En, en, en... Ja, ja, ja, ja! Daarin, ja! En, ja oh. Ik vind dat een mooi motto. Dat is een levend motto. Ja, vind ik ook. Ja. Nou, we gaan weer even verder bladeren. Ik mag en... weer, hè? Ja. Ach, daar zie ik een vakantiekiekje. Een kiekje, een kiekje. Ik kan me heel lang niet herinneren, moet ik zeggen. Nee, bent u niet met het gezin op vakantie geweest vroeger? Wel, ja. Nou, veel iets is. dichter bij de microfoon plaatsen. Sorry Neen. hoor. Ja. Nee, geef Waar ging u heen op vakantie met gezin? Ja, waar ging jij heen? In Spanje. Spanje? Ja. Nou tuurlijk. wij niet hoor. Nee. Waar ging u naartoe dan? Nou wij gingen over, over de heuvel, heuvel van. We hadden een boerderij, dus we konden nooit zo ver weg. Piknikken ja. met een hardgekookt ei, de hele familie. Ja, maar ja. wij gingen met twaalf hardgekookte eieren gewoon. De... Naar Spanje heen? Ja. Eierimport. Nee, die, wa die waren meestal op bij Antwerpen. maar... Ja. ja, wij gingen gewoon met het hele gezin naar Spanje. En heel in, de Indies, ook, ja. in de auto ook, in de auto. en reist voor het hele, voor is, het hele gezin. Is het zo voor de hele periode ook ja. meenemen? Want dat had je niet in Spanje natuurlijk. Nee, want mijn papa lustte geen reis uit, uit Spanje, maar alleen uit Nederland. Is het zo? Ja, lachen. Mag ik vragen wat uw vader deed? Of is dat te impertinent voor werk? Mijn papa is een uh, hele recht ambtenaar. Ja, en uh, ik ben altijd heel trots op mijn papa geweest. En dat ben ik nog, omdat hij heel recht door zee is. En of mijn papa nou uh, zwerver of ambtenaar of uh, miljonair was geweest... ik ben er nog steeds trots op. Want ik uh, heb recht door zee van mijn papa geleerd. Ja, want u bent dat ook is... recht door zee. Ja, karakter. Ja, precies. karakter. <laughs> of niet? Hebben wij ook. Dus we zitten hier met drie goede ja. karakters aan tafel, beste precies. mensen. Dat is, uniek. Dat is een fijne ervaring. Ja. Goed. Maar die vakantiefoto nog even op terug. Ging u met de tent, ging u met de caravan, was u in een hotelletje gelogeerd? Hoe ging dat toe? Wij gingen naar Spanje en dan logeerden we één nachtje ergens in Frankrijk in een tentje. Want mijn papa was zo recht door zee dat hij dat ook qua hotel niet wilde betalen. Maar dat is zonde. Ja, dat is zonde. Dat is toch zonde? Ja, sommige mensen noemen dat terug, maar ik noem dat zonde. Ik, ik noemde dat toen krenterig en nu, ja? nee. en nu noem ik dat God, wat lief. Ja, precies, ja. want hij wil meer geld uit te geven in Spanje. In, inderdaad. En waar ging u dan heen? In een tent ook of in een hotel? Nee, dan gingen we in een appartementje en daar zat dan weer half uh, ja, van alle vrienden en kennissen daaromheen. En daar heb ik het toch eigenlijk wel heel erg leuk gehad. Terwijl je dat heel erg burgerlijk kunt noemen. Waarom? Sangria, kun je dat toch drinken? Dronk u dat als klein meisje, als sangria? Als een hoetentoepen. Als een hoetentoepen. <lacht> en dat de vruchtjes... <lacht> ik zie Petty opeens bij zo'n bakje... en dat die vruchtjes, vruchtjes eruit snoepen. denk u dat als klein meisje? Want dan wist je ja, dat. Dat is gek en dan kreeg ik gewoon weer een week... kreeg ik huisarrest af. Ah. Ja. En geen... <lacht> Ach, wat vrees. Dan kreeg je wel eens huisarrest? Oeh. <lacht> als u ondeugend was. Je het huis doorgebracht. ja. Was u ook, was je ook wel iemand die kattenkwaad uithaalde? Ja. Wat een soort? Wat? Ging, ging dat van belletje trekken of ging dat... Ja, wij, willen, wij willen alles weten. Alles. Dat, dat hadden ze niet verteld. <laughs> ze, ja, ik was, ik was wel van het soort uh, kattenkwaad. Ik ga nu toch doen wat ik leuk vind. En dat vond mijn papa niet altijd even leuk. En ik ben hem... ja, dan... het klinkt allemaal zo truttig, <laughs> is het niet, hè? Ja, Klinkt het he? Rutte, beste mensen? Nee! nee. <laughs> Jawel, ik zie het. Maar mijn papa die had gewoon zoiets van... Uh, ja, meisje, dat kan jij nou wel gewoon heel leuk en heel aardig vinden. Maar dat is niet leuk. En later trek je daar je eigen balans in. En maar ik kunt u denk... nog een voorbeeld noemen? Want ik, stel me, ik weet niet wat ik me erbij voor moet stellen. Wat voor soort kwaad? Ja, dat ik ineens met uh, twee... Uh... Vreselijke, leuke manieren in een. Uh, weet ik veel. in een uh, MG Sport weggereden En dat ik dan de hele familie over het balkon zie hangen. En zo. Oh, maar daar schuilt toch geen kwaad in? Nou, ik vind dat vreselijk. Oh, Hoe oud was je helemaal, Peppy? Net een Peppy. Ja, Cookie. Ik zeg toch Peppy? Nee, jij zei Peppy. Peppy. peppy. Ja, Lauw, wat moet je? ja, Peppy. Nou, kokkie, dat zal ik je vertellen. Ja, zeg dan maar, kokkie. Doe maar, Hoe oud was je lich helemaal? Le pepstukkie. Petty. Petty. Petty. was toen vijftien. En dan in een MG met twee meneren. Ja, nou, dat had ik ook onverantwoord gevonden. Ik Had ook. u ook gezegd, huisarrest, opsluiten, binnenblijven. Ja. Ja, dat zeg ik nu aan mijn dochter ook. Ja. Ach, we krijgen net door dat Nora nog iemand heeft Gelukkig. We gaan weer even luisteren. Even pakken. Ja, hallo. Ja. ja. Kun je ermee ja. horen? Ja. ja no. Nou, ik sta nog steeds dus op het Rembrandtsplein... waar het stapleven echt voltallig aan de hand is. En we uh, zijn hier een aantal heren. Met wie zou jij het liefst willen gaan stappen? Nederland. Met Pamela Anderson. Met ja, ja. Die ja. zijn net iets heel Pemela's. anders. Ja. ja, exact. Met Pamela ja, anders. Anderson. Ja. Hij zei ja. net anders. Ik ga die knopen want Het is niks. Oh, hij zei anders. Met wie wil jij gaan stappen? Roze goeie Roos van goede tijden. Wie is dat? Wie die, die grusje? Gaan... Uh, nee, die nog een, nee, nog een. Oh, ik hoor dat. Is dat na, na, na, na, na, na, na, na, Dat liedje is dat. Ja, die blonde. Die blonde. En met wie wil jij gaan stappen? Jongen, jongen, de ja Hallo. Met Petty ja. toch wel? <laughs> nou, hier komt uh, deze manier wil met uh, Katja Schuurman. Maar hier komt de verrassing van de avond. Met wie wil jij gaan stappen? Uh, <laughs> hoe heet het ook weer? ja, Petty Bracht. Zo! Ja, eindelijk. Hij wacht. weet toch niet dat ze hier kom, waren. Heerlijk waar, ongelogen waar. met Petty? Je vaart. hebt het niet voorgezegd, hè? Patty zegt, ik heb maar. het niet voorgezegd. Patty, Hij, mag binnenkomen. <laughs> hey Hij mag binnenkomen rechtstreeks naar Studio Amstel. Hé, meisje. Rechtstreeks naar Studio Amstel. Petty gaat iets tegen je zeggen. Nora, Petty gaat iets tegen je zeggen. Waar zit je nu? Want ik spreek dadelijk met je af. <laughs> <laughs> ik zal het doorgeven, ja. Maar waar zit je nu dan? Ik ben zit nu op het Rembrandtplein. Maar waar zit dat meisje? Het is een jonge man. Het is een is jonge man. Het? Ja. Zal ik vragen? Of ja, je, het gezegd, he? je hebt wat een het gezegd. Je hebt het gezegd. Wat Waarom Wil je met Patty gaan stappen? Een mooie, vrouw gewoon. een mooie vrouw. Patty, je hoort het. Je bent een mooie vrouw. En wat ja. nog meer? Kom alsjeblieft hier naartoe. Sympathiek bij je. Hij moet nu onmiddellijk komen. Hmm. Oh, de vraag is of je misschien naar de studio wil komen. Ja, dat wil ik wel. Oké, okay, dat regelen dat dat we. Tot Zijn er nog meer slachtoffers? Ja hoor, hier nog. Met wie wil jij gaan stappen? Vanessa. Vanessa? Bellen we ook. Kom maar hierheen. Een mooie vrouw. <laughs> misschien zit ze ook wel in de studio. We bellen. Met wie wil jij gaan stappen? Van Vanessa. Op deze meneer wil met Pamela Emerson gaan, gaan stappen. Oké, okay, nou het wordt allemaal wel... Met wie wil jij gaan stappen? Een bekende persoonlijkheid. Ja, Nederlander. Helemaal een natuurlijk. Ja, nou en toe maar. Dat Nederlander zou moeten zijn? Eh, uh, even hebben we, hebben we van goede tijden. Hoe heet ze? Katja. Katja, Katja. Ze vallen allemaal op jonge dingen hoor, hier nou, op Rembrandtspijn. Nee, nou, op jonge dingen noemt u dat. Volgens mij vallen ze op wat anders. Grote dingen. Ja. Zeg, goed, dat is duidelijk. Okay, ja, ik vind zo het zo voor de hand liggend. Nee, daar lacht iedereen hier om in de studio. Ja, natuurlijk. Dat zou ja. ik ook doen. Het zijn allemaal, allemaal mensen die wat voor de deur hebben staan. Die ja, ja. Okay. en daar dat gaan ze dus je hout op. hebben. Nou ja, dat heeft niet iedereen. Nee, u hebt het mij net al flink onder de neus gevreven. Ja, u hebt hele lelijke borsten, dat zei ik. Goed. Uh, Nora kan weer van de zender af, wat die hoort. Ja, ik, uh, daar heb ik verder geen invloed op. Nee, dat weet nee. ik niet. Ik zat nou even uit te leggen welke kant de jongen goed op moest. Zus er vanaf. Ja, oké. Okay. Um, verder? Zullen we nog een foto nemen? Of hebt u zoiets van toen maar met die foto's gaat maar ze even over het echte leven hebben? Mevrouw Beraat? wat vindt u? Wat u wilt. Wat, wij willen. Wat willen wij ik, ik wil die ene foto, die vind ik zo leuk. Die, die ene foto met het eerste vriend. Ach oh, ja, dat leuke jongen. Oh, dat weet ik niet meer. Nee, we oh. Het ja. weet het dat niet meer. is mee. een vage foto, dat is waar. Maar dat is ik... diezelfde uit die MG. Dat zal wel, ja. Dat zal wel. Die Spaanse. Was het die ene of die andere? Ja, want er waren er twee. Die ene. Oh, die ene? Oh, die. Nou, dan gaan we gewoon naar het echte leven. Maar eerst misschien even. We het, het verleden hebben behandeld. We gaan met z'n drieën een prachtig nummer vertolken van de Beatles. <lacht> <lacht> het, het wordt niet zo vaak meer gedraaid. Het is wel nee, bekend. Het is bekend. We lopen even naar de microfoons. Ja, dat is een microfoon. En dan leggen we daaruit hoe het heet. Yesterday! We hadden toch wel even kunnen wachten tot ze allemaal aanwezig zijn. Ja, die heeft de piano? Die is weer afgehaald. Kijk maar, mijn ding. Die heeft hem gepakt. Zit goed. Jij, nee. Zit niet? Pianist. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though there were to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday wacht even. Waar zit niet even terugpakken. Ik was het niet. Waar? En ik uit. Dank u wel. APPLAUS We gaan even gezellig zitten. Zo, die hangt zeg, dan in Heb je nou die bloes opeens ver open omdat we het over ja, Pamela anders... Nee, leg eens uit. Ja, wat dacht je? Nee, ik dacht Pamela Andersen, Katja Schuurman, wacht even. Nou, maar u hebt ook wat te bieden. Ja, zeker. Het kost een percentage, maar op oh, mijn nee. Heeft het wat gekost? Mij niet, nou. nee, Wie heeft, heeft, Is het van moeder natuur toch zeker? Nee hoor, die van mij ook niet. Ook niet van moeder. Nee wel, nee. Net als die, uh, hoe heet je? Die? Oh! die mevrouw van ook dat nog, hoe heet ze ook weer? En zoveel onder ons. Ja, is het waar? Ja. Dus er is nog hoop van mijn zuster? Ja hoor! Dat <lacht> een keer zonder het sjaaltje zou kunnen. Dat maar het kost de patiënten, dat horen we niet. <lacht> Goed, u bent nog steeds rechtstreeks verbonden met de diepte-interview met Patty Brad, Amstel 80, studio aan de Amstel. Ik hoop gaan... dat u mij beter leert kennen zo. Ja, we ja. weten we al heel, af... heel veel dingen die niemand van u wist. Ja, Iriam, ja, ja bijvoorbeeld. <laughs> maar goed, we hebben dus het fotoboek nu dichtgeslagen. Ja, dicht, dicht. En verder is eigenlijk de geschiedenis wel bekend, hè? Ja, luf hadden we. Luf, eh? ja. luf. Dat, dat vraag ik me ja. trouwens af die andere twee meisjes. Marga en José, daar horen dat we dat je niet. Daar wat van. Ging, hè? Maar een soort one night <laughs> stand. Nee, nee, één dag. Dat heet eendagsvlieg, toch, zus? Eendags. Eendagsvlieg. Ik ben blij Hoe ik dat ze op, op tijd vanuit... naar bed gaan. Ja, gaan ze op tijd naar bed? Hebben ze een gezinnetje? Ja. Is het zo? Oh, dat is het. Hoe kom ik dan op one Ik weet niet, wat betekent dat ook weer one-night-stent? One wat betekent dat one ook weer? Eendagsvlieg, toch? Ook? Eendagsvlieg, oh. ja, precies. Oh, dat was, oh, was het toch. Was het ja. Maar die, daar horen we niks meer van en van u horen we zoveel. U, u bent een blijvertje. U timmert aan de weg. Ja, ik ben niet van plan om weg te gaan, nee. nee. En wat ik, wat, wij wouden eens wat vragen, wat wij zo'n mooi programma vonden... van Patty Ghost Extreme of zoiets heette dat? Gaat extreem, Bart nee, gaat extreem. Daar hebt u hele rare dingen gedaan. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Um, ik, ik, God, dan moet ik weer zo serieus... Ik heb helemaal geen zin om serieus te zitten zijn hier, maar... Maar dat hoeft toch niet? U hebt toch tussen de gekke mensen gezeten, die daklozen... en die ja. mensen van het leger. Dat waren, met, met die oranje jurken en al. Het was alsof dat? dat niet gek was. Ja, bij de Hare Krishna. Ja, Hoe daarom, was dat nou? Ja, Daarom heb ik ook gekozen om hier vanavond ook te zijn. Maar, okay. ze, ja, ja. maar ze zijn... Uh, ik heb gekozen om een aantal programma's te maken... met mensen, over mensen en met mensen... waar een bepaald vooroordeel op rust... en... Uh, in plaats van, ik zie zoveel mensen vandaag in de dag... die een programma maken, daar naartoe gaan... en dan vervolgens in een vijfsterrenhotel inchecken... om dan vervolgens de volgende dag nog even bij te filmen. Ja. En toen dacht ik van, ja, dat, je kan nooit voelen wat je wilt voelen... of uh, je kan nooit weergeven wat die mensen voelen... tenzij je er echt incheckt. En ik heb dat uh, als eerste, vind ik gedaan op tv. En, en hoe was dat dan? Was dat niet vreselijk dat u dacht, nou wil ik toch een vijfsterrenhotel hier? Oh ja, die... Ja, want u hebt tussen de daklozen gelegen. Ja, en toen met uh, twee flessen listerine in het bad gezeten... om vervolgens te denken van, ik moet weer even terug naar normaal. Ja, en heb maar je ik ook... heb wel drie dagen daarna gewoon... mijn stuur van mijn auto naar rechts voelen trekken... omdat ik toch wilde weten hoe het met ze ging. En dan ging u weer eens kijken onder die brug, of Nee, niet? dat heb ik expres niet gedaan. Uh. Hallo. Dan <tieden> komt hier nog binnen. Ja. Ik zou zeggen... Je Rukin. mag Rukin. nog even in de zaal gaan zitten. We hebben het na de uitzending even over. Ja? Oké. Okay. Ja. <tieden> hey, yes, oh even ja, zij heeft een Mogen fan. Ik we nog even een naam <tieden> hebben? De naam. Hoe heet je? Roep maar, we horen het wel. Rodney, Rodney. Rodney. Goed. hartelijk welkom Rodney. Rodney, ga lekker o, wat drinken bij de bar, pak ja. wat van de bar. Het is Robert, geef hem wat te drinken. drinken. Robin, geef die jongen wat te drinken. Doe maar op Patty, dan is het gratis. Ja, op, oh, op Petty is gratis. Oh, hij oh, zit, op, zit al. al. Doe maar op Petty. Ja. Nou, het is een hartstikke Schiet leuke je. jongen met een stropdas. Goed. Nou, daar hebben we het nou, Wou je met me uit, Rodney? Hallo ja. Rodney. Wou je met me uit? Ja, oh, wat ben je. <laughs> nou. Hij is leuk, hè? Ja. Hoe oud ben je, Rodney? 18. 18, Dat is net te jong. Ja, eerst hierheen lokken en oh, dan dit. Oh, oh, dat is gemeen. Nou ja, goed. Een praatje kan er toch altijd vanaf? Ja, precies. Maar wat hebt u meer Bij de Hare Krishna's? Hare Krishna's. Ik heb uh, drie dagen op een onbewoond eiland gezeten. Die heb ik gemist. Ja, dat komt zaterdagavond in de herhaling. En dat schijnt oh. beter te scoren dan de eerste uitzending. Dus. Maar waarom op een onbewoond eiland? Wie wilde u daar leren kennen? De zee? Uh, Mezelf, denk ik. En welk eiland was het? Ja, op de Seychelles. Ik ben ook niet achterlijk, natuurlijk. Ik ga niet op tessel zitten. Nee, daar is niet op gewoond. <laughs> daar wonen mensen. De Seychelles. En was daar niks te krijgen? Nee, er staan uh, een miljoen vogels om je heen te fladderen. En het was heel erg eenzaam. En wat had u dan meegenomen? Zo? Een uh, bakje rijst. Ja. En uh, drie lucifers. Drie? Maar. Drie? Ja. Maar u had de rijst gewoon koud meestal. Ja, inderdaad. En, en hard Had heel ook heel hard. En wat oh we... omgekookte rauwe Ja, want als je het niet krijgt krijg je het niet aan. Maar wat nog meer? Wat nam u nog meer mee? Ik heb meegenomen een uh, deken, Een soort van uh, aluminiumfoliedekentje. En ik moest mijn eigen bedje zagen Het is uh, toch niet een Robinson van Een soort van en had u ook een goed boek meegenomen, of een leuke video, of... Nee, je hebt daar geen stroom. Nee. heel veel slaappillen. ook wel eerlijk. Eerlijk eerlijk. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat u ook gek werd... van dat geklapwiek van die vogels, of ja. niet? Dat is gaat irriteren. Ja. Go dus dat is zo grappig, want ze vragen dat was voor de grap. Als Stijl je gaat naar een onbewoond eiland, wat neem je mee? Dus Betty Brad neemt dan mee. Een pakje rijst? Nou, dat, nee, dat is niet helemaal waar. <laughs> oh, vertel ik dacht, stenen voor je kan van al je ellende en je sores af... en je zegt van, ik gooi lekker al die rekeningen helemaal weg... en ik ga helemaal opnieuw beginnen op een onbewoond eiland. Nou, dat werkt dus niet. Dat werkt dus niet? Nee, nee. dat is duur Ik is... kan me dat voorstellen, want het is ja. hartstikke eenzaam. Ja, geen de, telefoon. Komt nooit eens iemand langs? In niemand. <laughs> ja, Dram. behalve die mensen van de televisie dan, maar die tellen niet... Nou, die kwamen langs uh, van negen tot vier middags. Ja. En dan gingen ze weg. En dat was het moeilijk. En dan lieten ze u aan uw lotje ja. over. Wat? Dus de nachten waren alleen. Goh, zie mij. Ik zou het ook niet voor. voortzuchten. Zelfs niet met u. <lacht> ja, maar dan is het ook niet onbewoond. Toch? Oh, dat, nee, bedoelt dat, dat bedoelt u toch? Nee, ja, dat bedoelt u toch? en ik zat echt, echt in mijn boot. eentje. Ja, echt in uw eentje. God, ik vind ja. dat zo... Ja, ja. Aanstaande ja. zaterdag. Zelf getimmerd ben ik. Tien uur. Hebt u nog meer plannen? <laughs> RTL 5. <laughs> hebt u nog meer plannen in die richting ja, om, om meer de wereld te verkennen... ...middels programmamakerij? Nou, ik heb wel plannen. Ja, maar dan ga ik over contractonderhandelingen zitten kletsen Oh, het dus zit wel, zit nog, Er zit nog wel wat televisiewerk aan te komen van mevrouw Braat. Ik ben nog niet weg. Nee. Nee. Want je hebt ook van die gekke programma's gemaakt: van nep. Van, van, van, van, van de weg met die banaan. Nee, hoe heet het? Gaan met die banaan. Ja, maar dus daar gaan we niet meer anders. op verder. Nee, oké. Okay, nee, is te lang. en is te geleden. lang geleden. Ja. En, uh, ja nee, extreem was het leukste wat ik tot nu toe gedaan heb. En wat nu komt wat nog leuker? Of denkt u nee, dat wordt toch weer wat minder? Of? Nee, dat wordt of een vervolg op extrema, in elk geval op datzelfde niveau. Eigenlijk bent u dus iemand die niet in het verleden leeft, maar in de toekomst. Hè? En in het hier en nu, dat idee heb ik steeds zo Een beetje u. vandaag wel. Ja, een ja. beetje vandaag en misschien een beetje naar morgen kijken, maar niet naar gisteren. Oh, vanmorgen vind ik al te ver. Dat is al te ver. Dus ja, ja echt een hier en nu. Wat doet u zit? Oh, kijk, mijn zuster, gaat het... mijn zuster gaat het cadeau pakken. We hebben namelijk een cadeautje voor u uitge... Ja, dat is de cadeautje. Om u te bedanken dat u toch hier wilde komen, u vond het een beetje eng. Dat is heel moeilijk even zo te van bedenken. He? He? Eerlijk is eerlijk, ja. We moeten het. He? Maar daarom hebben mijn zuster en ik iets echt heel erg moois. Het is je... uiterst smaakvol. Het is een... Uh... Je kan het niet pikken. Nee. nee. nee. Is... Normaal gesproken had ik het ergens in een restaurant. Dat, nee, dat hoeft dus niet, niet Het is een gesigneerd peper en zout. Kun je gewoon stijf? recht door zee in een restaurant gaan eten... en hoeft u het niet mee te eten. Nee. En het is voor u als dank dat u zo'n mooie echte hebt gezongen. Het is, het is een peper en zout Het is gesigneerd vaatje. door ons beide. Oh, wat ja. Ik vind het leuk. Het vind is het mooi, mooi. Ja, ik vind het erg het het is duur, geweest. Dus, Oké. Okay. Ja. En hier komt nog iets. Dat is een fles. Die nou, is het nog ziet er duurder. duurder uit dan het is. Ja, dat moet. O, oh, ja. Die is ook eerder op dan dat jij denkt. Ja, nou, de cadeau, een cadeautje. En we willen dus heel hartelijk bedanken. Dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik weet dat ik ontzettend saai ben ontzettend en ontzettend nou, nerveus en verlegen word als ik hier zit. Nee, dat gaf toch helemaal niks. Dat gaf niks aan. Dat gaf toch niks. Nee, mensen. Ik zou zeggen, ga lekker naar Rodney toe. Of juist niet. Ga lekker naar de bar. Wat je wil, doe wat je wil. Neem nog wat. Ik heb het naar mijn zin gehad. Goed zo. Dank je wel. We zien elkaar nog. Na de uitzending. Dank je wel. doe je wel. Bij Ja. Dan is het nu de hoogste tijd om door te gaan met ons verhaaltje voor het slapen gaan. Nog één verhaaltje voor, voor iedereen die gaan. nu eigenlijk eventjes toch wil indutten... maar daar gewoon niet toekwam door dit wervelende interview... en die nu toch echt iets heeft van... ja, <tototot> ik wil nu wel eens gaan liggen. Kortom, vanavond geschreven door Tom Seidsma... en door mijn zuster hier en ik, voorgelezen. Vanavond heet het het mooie lammetje Kato. Kato, Kato, oh Kato. Hé, hey, zei het lammetje Kato, wie zou de mooiste wezen zei het varken, op vermoeide toon. Schoonheid is een betrekkelijk begrip. Is dit een goede varkenstem? Ja, heel goed. Ja. Als die Dank mensen daarbij de bar een beetje zachter kunnen doen... we kunnen ons niet concentreren op het verhaal. Ja, ja. Nou, goed. Wat zei, wat Dat zei het de varken? varken zei... Schoonheid is een betrekkelijk begrip. Dat varken. Hij trok een voorpoot uit de modder... en wreef daar met zijn snuit al snuivend overheen. Kijk, zei het varken. Ik persoonlijk, ik ben van mening dat een zekere corpulentie de schoonheid van een dier zeer ten goede komt. Om niet te zeggen, een wezenlijke voorwaarde daartoe vormt. Een mager scharminkel, daar kijk je langsheen. Zo niet de stevige billen van een varken. En om deze laatste woorden kracht bij te zetten, tilde het varken zijn billen een weinig uit de blubber omhoog. Bewonderenswaardig, nietwaar? sprak hij, terwijl hij moeizaam achterom keek om zijn eigen achterwerk te kunnen aanschouwen. Wat dat betreft is er, als ik het zo mag formuleren, bij jou nog een hele hoop te realiseren, lammetje. Het lammetje Kato keek naar haar staartje. Wat daaronder zat kon ze niet goed zien, maar ze begreep dat het te weinig was om voor mooi door te kunnen gaan. Het lammetje Kato stond al een halve minuut haar adem in te houden... toen er een eend voorbij kwam. Het dier bleef staan en keek aandachtig naar Kato. Na precies twee minuten en tien seconden vroeg de eend... Waarom hou jij je adem in? Eh... <tie> <tie> uh, zei Kato. Dan ben ik dikker en als ik dikker ben, ben ik mooier. Nou, zei de eend, is dat wel zo... Schoonheid is volgens mij weer een kwestie van gratie. Het gaat er niet om of je dik bent of dun. Het gaat erom hoe je dat dik of dun draagt. Ze flapte haar zwemvliezen in een lichte spreid, Flap, flap. En draaide, ...en draaide haar kop koket naar één kant. Zie je wat ik bedoel? Zei ze, terwijl ze het lammetje Kato met één oog aankeek. Natuurlijke gratie! Met een elegante zwaai draaide ze haar kop naar de andere kant... Waardoor het andere oog voorkwam. Deze beweging was echter iets te abrupt in gang gezet. Oei, oei, oei. Waardoor de eend haar evenwicht verloor en achterover dreigde te vallen. Ze deed een stap naar achteren. O, o, o, o. En nog een. En nog een. Ze probeerde haar poten weer onder haar lijf te krijgen, maar haar lichaam hing te ver achterover. Het gevolg was dat ze achteruit begon te vallen. Het laatste dat Kato van de Eend zag voordat ze achterover in de sloot verdween, waren twee wapperende vleugels. Flap flap. Het lammetje Kato liep heel voorzichtig achteruit over het erf. Haar hoofd gracieus in de lucht gestoken en ze kwam tot stilstand tegen een hek. Doei! doei, doei. Dat is een hek, hè? Ja, dat ja. Daarachter was de wei voor de paarden. In de wei zag ze een veulen rennen op zijn ranke benen. Dat vind ik mooi, dacht Kato. Ze stond op om te gaan rennen. Maar daar zag ze een slak. Hij kroop over het hek. Hij droeg zijn fraai gevormde huis op de rug. Dat vind ik ook wel mooi, dacht Kato. Ze keek om zich heen of ze niet ergens een losliggend huis zag dat ze op de rug kon nemen. Maar dat was ze niet. Toen zag ze een vogel, hoog in de lucht, met enorme vleugels. Weet je, mijn lieve schaapje, zei haar moeder die avond voor het slapen gaan. Iedereen is mooi op zijn manier. Een slak, omdat hij eruit ziet als een slak met zijn huis op zijn rug. Het veulen, omdat hij eruit ziet als een veulen met snelle benen. En een lammetje, omdat ze eruit ziet als een lammetje met mooie zachte wol. Het lammetje Kato sloot haar ogen en kroop dicht tegen haar moeder aan. Ik denk dat ik later vleugels wil, zei ze bij zichzelf. Hele grote. En met die gedachte viel ze tevreden in sla. Zo, ik denk nu dat iedereen toch wel ingedut is ondertussen. Ik denk De dat wel Dat denk ja, ik dat toch denk ook, ook. wel. Ja, dat moet gaan, Ja, doe... He, het was een ook een gezellig, verhaal. ja. Gezellig, met een mooie moraal zat eraan. En het was ook goed voorgedragen. Ik vond dat u het goed deed, zus. Ja, dank je ja. ja. Hoe vond u mij? Ja, goede stemmetjes gedaan, leuk. Ja, ja? goed. Zeg, ik hoor de eindtune. Ik hoor de eindtune, we gaan de afkondiging doen. De een deed ik ook erg de goed. Deed erg goed. Zeg, ja, dit was, was dan die de moeder van het lammetje. Ja, ik deed goed. Veel erger mee aan ik. deze nachtzusters. Ja. Hip Hogeweg, Marijn ja. Filipona, Sidney Sitter, Mattie Poels, Nora Romanesco, Tom Sijsma, ja. Rob en. Bob en Robin of Rob en Bobbin? Bob en Robin van Ach, de Gevaar? Ja, toen ja, nou ja. toch. Ja. Magreed Wieringa. Jet van Bokstel, op de en wij, wij uw uitnemende gast, dames. En natuurlijk ons aller Petty, Petty Bart, tot hartelijk. Nachtzusters, nachtzusters. Ja, dat waren de Nachtzusters. U hoorde Petty Bart in een aflevering van de Nachtzusters. Dat was een programma van de VPRO. Dit werd eerder uitgezonden in 1996. Morgen is het 25 maart en dan viert Patty Broad haar 57ste verjaardag. Schijnt sprake te zijn van een nieuwe reality show... waarin Patty Broad samen met haar collega's Patricia Pai en Tatjana Simic te vervolgen zullen zijn. De drie diva's maakten al eerder bekend dat ze concerten gaan geven. Wanneer de soap op televisie komt, dat blijft nog even in nevelen gehuld. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over het programma bij Max kunt u mailen naar nachtvluchtenomroepmax.nl. U kunt ook schrijven naar Max ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Onze overige contactgegevens die staan op onze site www.nachtvluchten.fm. En daar staat ook nog de prijsvraag waarmee u kaarten kunt winnen... voor de voorstelling van Sjaak Bral, die vorige week de gast was bij Nachtvluchten. Dus op nachtvluchten.fm. Onze programmering staat daar ook, net als op teletextpagina 331. Sjaak uh, Bral die was er dus vorige week. En, uh... Een prijsvraag waarmee u kaarten kunt winnen voor zijn voorstelling. Die staat op die website. Uh, straks hebben we een uh, nieuwe prijsvraag. Uh, die heeft te maken met onze gast van het uur tussen zes en zeven. Marga Kool. Zij is uh, dichteres, uh, schrijfster. Uh, en ze is ook nog dijkgraaf. En ze was uh, gedeputeerde in de Staten van Drenthe voor D66. Straks dus uh, tussen zes en zeven praat ik met haar en dan is er ook een prijsvraag. Uh, daar vertel ik u dan weer meer over. U kunt ons trouwens ook altijd uh, via Twitter uh, iets laten weten. En dan moet u gebruiken, apenstaartje, nachtvluchten. Nou, he We gaan er even tussenuit. Het is uh, weer tijd voor het NUS Journaal. In dit geval voor dat van vijf uur. En daarna zijn we bij u terug met Peter van Straten. Een heel uur lang. Tot zo.